Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De politie heeft de afgelopen anderhalf jaar ruim 200 criminelen opgepakt... die nog een lange gevangenisstraf moeten uitzitten. Dat blijkt uit cijfers van een speciaal politieteam... dat zoekt naar voortvluchtige veroordeelden... die nog minimaal 10 maanden celstraf open hebben staan. Vandaag maakt het ministerie van Veiligheid en Justitie bekend... hoeveel veroordeelden in Nederland nog vrij rondlopen.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 Ze werd onwel bij een herdenking van de aanslagen op 11 september 2001. Haar arts bracht daarna een verklaring uit dat bij een controle vrijdag is vastgesteld dat Clinton een longontsteking heeft. De 68-jarige presidentskandidaat is geadviseerd om rust te nemen. Vandaag en morgen onderbreekt ze de campagne. Noord-Korea houdt mogelijk snel een nieuwe kernproef, denkt Zuid-Korea. Op het complex waar de Noord-Koreanen vrijdag een atoomtest hielden is volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie nog een tunnel... waar een nieuwe proef kan worden gedaan. De atoomtest van vrijdag was de zwaarste die Noord-Korea ooit deed. De kracht is vergelijkbaar met de atoombom van Hiroshima. De politie heeft een massale vechtpartij in Tilburg-Noord voorkomen. De knokpartij zou op sociale media zijn aangekondigd. De aanleiding is volgens de politie mogelijk een vete tussen twee rappers... De politie kreeg telefoontjes van inwoners uit het noorden van Tilburg. Daar liep een groep van meer dan 100 mensen gewapend met stokken door de straat. Het weer dan nog, in de ochtend nog wat mistbanken, maar die lossen snel op. Volop zon vandaag en zomerswarm tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Short. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de Randstad. En er gebeurden ook nog een paar ongelukken op de A1 vanochtend al. Van Amersfoort naar Amsterdam. Dat leidt nu nog tot een file van 11 kilometer tussen Blarekum en Muiden. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Op de A6 heeft het verkeer daar ook veel last van. Van de Lelystad naar Muiden. Tussen Almere Stad en Knopend Muidenberg ook 10 kilometer. En ruim een uur op onthoud. A15 Rotterdam-Gorkum. Tussen hendrik ambacht en Sliedrecht. 20 minuten vertraging. Een half uur onthoud op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen knooppunt Almere en Huizen staat 10 kilometer. En drie kwartier vertraging op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... ...door een ongeluk bij knooppunt Hoevelaken. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Dan de N201 Hilversum uit Horen voor de aansluiting met de A2, 4 kilometer. Een half uur oponthoud op de N236 hilversum Wees tussen Ankeveen en Driemond. En op de N702 Almere de Vaart richting Almere-Stad voor de aansluiting met de A6 ook 20 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Een nieuwe aflevering van Standsport op zaterdag bij CFM. Het is de jaren 80 Rodia Proper Canada. En die mooie single duo. Ja, hij zit tegenover mij. Koor Draaier, goedemiddag Kort. Hallo Rob. Hallo, gezellig dat je er weer eens bij bent, koor. Ja, dat is al een tijdje niet gebeurd. Nee, het is een tijdje geleden. Ja, ik moest een beetje werken. Ben je weer op het land? Ik, nou, ik zit al op het land, hè? Ja? Ik zit op het eilandje Helgoland. Helgoland, waar is dat? Dat is uh, 60 kilometer uit de kust van Duitsland. Als je Kuxhaven hebt, ga je naar het uh, noorden. En dat is een, uh, een eilandje, dat is tax-free. Ja? En dat is daar heel erg gezellig. Het is een soort Zandvoort in het klein. Een beetje combinatie tussen Zandvoort en Terschelling. En dan komen we, iedere dag komen we naar veerboten met uh, honderden toeristen... die daar een beetje uh, rondlopen, gaan inkopen, doen. En uh, tax-free natuurlijk. Ja, volgens mij heb je het helemaal naar je zin. Ik ga daar nooit meer weg. Nee, ik zie die grijs <laughs> op je gezicht. Heel mooi. Kor, vanmiddag Zandvoort op zaterdag. We zijn nu weer. Albert-Jan is even een weekendje weg. Ja, alweer. Alweer, ja. Het mot. <laughs> het mot. Het mot. Dus, wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Ja, we gaan om kort over twee gaan praten met Joop van Dis, Want die gaat praten over het 75-jarige jubileum van de Zandvoortse sportvereniging. Als ik het goed heb. SV Zandvoort. SV Zandvoort. Ja, het oude Zandvoort natuurlijk. Maar ja, dat is nu uitgebreider. Uh, daar is Joop van Nes en daar gaan we straks even mee uh, praten. We hebben om half drie hebben we het weerbericht. En we hebben natuurlijk dat uur ook allerlei Zandvoorts nieuws in het kort. Oké, okay, ja, in het uh, tweede en derde uur, even de agenda. Gedicht van de dag, een mooie. Ja, je wil dat ik dat nu ga doen ook al meteen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee kwart voor nee, vijf. Nee, ja, we hebben, nee, dat begrijp ik. Maar we hebben een, een heel leuk gedicht gevonden van Toon Hermans. Oké. Okay. En Tan Hermans heeft natuurlijk in Zandvoort gewoond. En die heeft uh, allerlei gedichten gemaakt. En eentje gaat er over de zee. En dat is echt een heel leuk gedicht. En dat ga ik straks voorlezen. Nou, we gaan hem straks in het derde laatste uur van dit programma horen. Zandvoort, een goedemiddag. En blijf lekker luisteren. Hier is Chris Kapp. Wow.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 Goedemiddag zomer was dit een grote zomerhit in Turkije. de zingel van Chris Cap en Englishman in New York... naar het origineel natuurlijk van Sting. 13 over 2, Salfoorten. Goedemiddag, ze gaan we schakelen naar Duimpjesveld. Want daar is het vandaag feest. SV Salfoort verdient vandaag zijn jubileum. En Jan is daarvoor voor ons ter plekke. Want er gebeuren vandaag heel veel dingen daar, Cor. Ik ben benieuwd. Ja, Gaan ja, we zo ja. horen? ze horen. Hoorden ze dadelijk. Ze hebben de gekste dingen. Oh. Als je daar alles over wil weten, gewoon lekker blijven luisteren... naar je eigen lokale radio. ZFM Stanswoord. De jaren 80 bij Zotvoort op zaterdag. Zo deze single van nou, Madonna. Ja, die mag uiteraard eh, niet ontbreken. Ze heeft eh, de jaren 80 heel veel iets gescoord. Onder meer Like a Version. En ook deze single, The Material Girl. Ja, we dus schakelen live over naar Duitsjesveld. Naar Joop van Joop, goedemiddag. Goedemiddag, heren, neem ik aan. En luisteraars, ja, was... op Blijkenveld... ik ben gezellig, ja, ik ben gezellig met Cor in de studio... en jij bent bij het jubileum van SV Zandvoort. Ja, correct. En ik zit te kijken naar twee levensgrote koeien. Hè? Wat een jetzers. Dat meen je niet. Ja, ze zijn groot. Het zijn nog vaarsen, zo te zien. Er zijn nog jonge koeien, eenjarigen. En uh, ja, die lopen op veel plekjes te, te grazen. En het gaat om het koescheiten waarschijnlijk... Heb ik dat goed? Eh, wakker worden, <laughs> tuurlijk. Ja, uh, ik heb dit ooit eens mee, uh, mee gemogen maken in een Broek op Lange Dijk, waar het toen het eerste speelde. En daar hadden ze ook een, uh, wat ze dat noemen, een boerenbingo. daar kan je op gokken op welk gedeelte van het veld uh, de koel de eerste keer uh, zijn ontlasting laat lopen. <laughs> Oké. Okay. laat te strijden. Laat wil ik zijn, zo, zo heet het gewoon, zijn boers. Um, dat, dat veld is uh, verdeeld in allerlei vlakken. Uh, die, die zijn niet zichtbaar, maar die, die staan op die plattegrond. En dan, als, als een koe de eerste keer, even die koeien, de eerste keer iets laat vallen. dan wordt precies opgemeten waar dat is gebeurd. Uh, bij de tweede keer dat het gebeurt, wordt het ook een soort afgemeten. De eerste keer is voor degene die dat geraden heeft de hoofdprijs. En ik moest een slag om de arm houden, maar men probeert 1500 euro daarvoor uh, bij elkaar te krijgen. Het ligt eraan hoeveel kaarten er verkocht waren. Dit is toch een behoorlijk pakje geld, laat we eerlijk zijn. Dat is een hele leuke prijs. Ja, en die tweede prijs zou dat 500 euro zijn. Maar dat, dat ligt eraan nogmaals hoeveel, er, uh, hoeveel kaarten, hoeveel lood er verkocht zijn. Nou, dat is op dit moment bezig, uh, vlak hiervoor is de, de, de nieuwe, de nieuwe jeugdtenu van de jeugd van Eversand is uh, geshoot door een x-aantal uh, leden, twintigtal. Uh, twintig uh, ouders, bedrijven, uh, bedrijven van ouders... hebben zich gesteld voor nieuwe jeugdkleding. Het ziet er weer perfect uit. En alle teams van Zandvoort gaan daarin spelen... met zowel uit- als thuiskleding, keeperstenues en dat soort zaken allemaal. Het ziet er goed uit. Er is uh, voor de tribune een... Uh, een bord onszelf met alle namen van de goede sponsoren. En uh, nou ga maar eens kijken, dan zal je besteld zijn wie er allemaal aan meedoen. Geweldig. Hé, hey, smaak dat het ja, dan... gebeurt. Sorry? Het is mooi dat dat uh, gebeurt, Joop. Ja, ja, ja, maar het was ook echt nodig, hoor. Uh, de kwaliteit van de vorige nou, was niet een beetje te wensen over, wat ik het zo netjes zeggen. En uh, ja, dit, uh, het, is, het is niet anders. Het was toen ook al gesponsert, maar het, het, het is altijd goedkoop, weet je wel. Goedkoop mogelijk. Ja, nou, ik hoop dat er nu een goede kwaliteit is en dat ze er een paar jaar mee door kunt. Want dat kost ook een hoop geld. Uh, Joop, even een ja, vraag dat he, over dat, uh, die koeien. Die lopen natuurlijk op het veld, maar ik heb wel eens ja. gelezen... dat het soms heel lang kan duren voordat zo'n dan die ontlasting laat lopen. Ja, uh, dat uh, zou best wel eens kunnen. Ik weet niet, misschien zijn, zijn ze wel in de trailer, uh, hebben ze zich net uh, lekker, uh, uh, voor zichzelf uh, wat lichter gemaakt. Ja. Maar dat weet je natuurlijk niet. <laughs> uh, toen in broekert ook mochten ze een uur lopen, die koeien, en toen was het afgelopen. Toen was ze dus geen uh, winnaar en dat geld ging dan, dan de volgende week. Dus dat, uh, ze het daar elk weekend dat er een uh, thuiswedstrijd van het eerst is, of dat nog toen, dat weet ik niet wat ik praat nu over, een aard of drie, vier geleden, deden ze dat. Uh, en ze zouden rustig te grazen en er zit één... Uh, spreut is en uh, ja, misschien wil hij wel wachten tot ze iets laten vallen ik zal het zeggen maar goed uh, waar zijn er mee bezig oh, we waren begonnen met allerlei uh, jeugdspelen uh, geweldig leuk uh, op het eerste veld uh... Allerlei jeugdbendigheden moest je daar, kon je daar verrichten als jeugd. En op veld 2 en 3 en 4 was er een voetgolf, uh, zoals het heet. Het is golven met, uh, met de voet, met de voetbal. En uh, ja, erg moeilijk. Um, er werd een leuk uh, gebruik van gemaakt. we viel maar mee eigenlijk. Het was maar eigenlijk voor de volwassenen voor de senioren dus. ...en daar werd behoorlijk gebruik van gemaakt. De jeugd was volop aanwezig... ...begeleid door ontzettend veel veligers... ...dus het is hier een geweldige dag bij SV Sandvoort. Straks, als de koeien hun best hebben gedaan... ...dan gaan we om half vier beginnen... ...met een, een wedstrijd tussen oud-Zandvoormeeuw en de oud-Z75. De twee clubs waar SV Zandvoort uit is ontstaan. Ik vind het een beetje jammer... er is altijd een rivaliteit... ...die zou niet meer moeten... ...want die twee clubs bestaan gewoon niet meer. Maar goed, voor altijd zeker zoals ze dat maar doen... En, die begint om half vier en uh, ik laat me sterk maken dat het ontzettend gezellig gaat worden dan. Ja, Joppe, de activiteit van vandaag voor het uh, 75-jarig jubileum van SV Zandvoort. Maar je zegt het al, ze zijn uh, uh, voortgekomen uit een uh, fusie tussen Zandvoort Meulen en uh, S uh, uh, Zandvoort 75. Ja, ja, dat is correct. En uh, welke club ja. is nou de oudste dan? Uh, de, uh, dat is dan San van Meeuwen. Dat, die is in 1941 ontstaan door een uh, fusie van uh, ZVV Meeuwen en ZVV Zandvoort. Dat werd San van Meeuwen. En um, de, de, de oprichtingsdatum van de oudste club, die geldt als oprichtingsdatum van de fusieclub. Dus uh, in 1945 in 1941 is San van Meeuwen ontstaan. En dat is 75 jaar geleden. Nou, straks uh, nog veel meer uh, leuke activiteiten daar. En uh, natuurlijk vanavond de feestavond. We gaan je straks ja. nog wel even bellen, Job. Ja, dat is een goed plan. Uh, ik hoor wel hoe laat. Oké, okay, is goed. Dankjewel, JoFresh. Vanuit SV Salvoort. Ik ben in mijn day as if was the last. In mijn day as if it was no past. Doing it all night as Heerlijk is al En dan deze muziek op de radio. Wat wil je nog meer? Jodan layback Back en de Sunshine Reggae. De en van de Sunshine Reggae zijn we meteen aangekomen bij het weerbericht voor de komende dagen. Want ik heb goed nieuws gehoord over het weer voor de komende dagen. Uh, Albert-Jan, wat wilde ik zeggen? Core? Fout. <lacht> Klopt dat, of niet? Het is core. <lacht> dat is goed. Core. <lacht> ja, het is dit weekend prima <lacht> na zomer weer met flink wat zonneschijn. En later op de zaterdag neemt de hoge bewolking toe, maar morgen op zondag trekt de bewolking weer weg en gaat de zon weer volop schijnen. Het blijft droog, maar heel misschien valt de komende nacht uit de aanwezige bewolking wat licht gespetter. Dus ja, als je dan naar huis gaat en je komt de kroeg uit, dan kan het een beetje nat worden. Maar ja, meestal merk je dat niet. En het blijft, uh, waar was ik, de temperatuur stijgt vandaag bij een meest matige zuid tot zuidwestwind en maximaal 24 tot 25 graden. Morgen waait het niet of nauwelijks uit het noorden tot noordwesten. En daardoor zijn de temperaturen met een graad van 22 wat lager. Maandag is het zeer warm na zomerweer. Rasjes weer weer. Met volop zonneschijn en het blijft droog en bij een matige zuid tot Zuid-Oostenwind... zuidoostenwind. de temperatuur naar een zomerse 27 tot 28 graden erop. Wat hebben we het weer slecht, Kork. Wat hebben we ik weer slecht? Je. Ja, een maandag ben ik nog thuis en deze ga ik pas weg. Nou, dat doe je goed. Ja, ja, en het weer loopt daar ongeveer twee dagen voor. Dus wat ik daar heb op Belgenland aan weer, dat heb jij twee dagen later. Oké. Okay, dus als dus het nou heel warm wordt. Hou je me even op de hoogte. Houd je op de hoogte. Heel goed. Nou, dit was de weersverwachting voor Kennemerland en Haarlemmermeer... maar een uitgebreide weerbericht van uh, de hand van Rico... is te vinden uh, op www.ricoweer.nl. Ja, en het is ook wel leuk om even te kijken... want openweerman.nl, uh, dat doet hij ook. Nee, hey, kijk. Ja, dat staat hier. Openweerman.nl. Okay. En anders gewoon even gaan naar uh, www.meteopagina.nl. Dank je wel voor. Dat was het weer. Ja, mocht je nog niet doorhebben, Cor is vandaag de nieuwe Albert Jan. Dus alleen de kleur haar is even wat veranderd. Yo. Bouw en leeftijd, eigenlijk bijna alles. Albert Corian. Bijna alles is veranderd. Cor is erbij tot aan vijf uur vanmiddag. wordt een middag En het regent zonnestralen in Zalvoort, vinden we zo lekker. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon... Zit een man die er tot gisteren nooit won.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 juist van de akkoordrijden. De komende dagen schitterend zomer weer in Southport. En het regent zonnestralen, daar zijn we zo verschrikkelijk blij mee. Je hoorde de singel van Agda en de Munik. En hier is Mike Posner en I took a pill in Ibiza. I took show of feature was cool And when I finally got sober felt 10 years older but fuck it it was something to do. I'm living up in LA I drive a sports car just to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 Zij zoeken, meteen bij collega Fred Heij, want we hebben hem even moeten missen. Ja, waar zat hij? In Ibiza natuurlijk. En als het goed is, is hij vandaag zo'n beetje teruggekomen. Of hij ook weer programma gaat doen vanmiddag tussen 5 en 7. dat weet ik niet zeker, Cor. Hij heeft nog last van de pil. Ja, waarschijnlijk zoiets. Het is tijd voor nieuws in het kort. Ja, ik vond het erg leuk om te horen dat bij de Zonfus Race heeft Jan Lammers heeft eindelijk erkenning gekregen... want hij heeft een waarderingspeld gekregen van onze burgemeester. En Jan Lammers die is natuurlijk in Zandvoort geboren... en op twaalfjarige leeftijd uh, met raceauto's uh, aan de gang gegaan. En ik ken natuurlijk allemaal dat filmpje... dat hij al als, als 12-jarige jongen in die auto's zitten die aan het slippen waren. Ja, en daardoor gingen de mensen dan, die dan niet durften... gingen dan zoiets denken van... ja, maar die jongen van 12 die kan dat ook, dus dat moet ik ook kunnen. Nou, door, uh, door al zijn inzet voor de raceauto en de racesport... heeft hij dus nu een uh, waarderingspeld gekregen. En dat gebeurde tijdens de Zandvoortse racehistory. Nou, dat heb jij nou ook al meegedaan, hè? Jullie hebben ook nog meegereden Ja, goed, hè? Goed, he? Ik heb het helaas gemist, maar de foto's wow. heb ik uh, wel gezien. En uh, Albert-Jan heeft een leuke, mooie auto. Het was zo'n mooie ervaring, hoor. Echt. Ja? Ja. Het, ja, je bent dan onderdeel van, de, van, van een hele positieve happening. Ja. En die sfeer die is dan optimaal. En het is niet zo dat, dat je dan met kampen werkt die tegen elkaar strijden. Nee, het is allemaal leuk. Iedereen ja, we zaten in doel. een open auto, lekker die benzinegeuren om je heen. Heerlijk. Beetje ja, op, zag ik. Beetje op. <laughs> Helemaal goed. Je lijkt meteen wel tien jaar jonger. <laughs> nou, verder krijgt het Stationsplein een groener karakter. Want het Stationsplein, dat is nu een beetje kale, dode, doodgeslagen boel. Dat is het entree van Zandvoort. Deze mensen komen uit de trein en die komen daar dan. En, uh, nou, daar kan nog wat behoorlijk aan verbeterd worden. Dus de gemeente Zandvoort die heeft met de provincie Noord-Holland het project Entree Zandvoort opgestart. En de boulevard is nu een beetje opgepimpt. En er ligt dus nu een ontwerp voor het stationsplein klaar. Om ook de koperpasserel, dat is die doorgang die dan zo schuin uit het station komt, om die dan uh, te verbeteren. Ja, nou, er waren heel veel commentaren trouwens. Want ik had uh, die afbeelding even op uh, Facebook gezet uh, bij CFM. En heel veel mensen zeggen die tekeningen kloppen helemaal niet gewoon. Want waar loopt de weg nou bijvoorbeeld? Ja, als ik dat dan zie, de gebouwen die zijn allemaal wit. Dat is ook een beetje raar, want dat is natuurlijk niet zo. Maar accentueren ze hoe het groen gaat komen. En ik moet zeggen dat de weg, ja die loopt er dan voor. Maar dat moet dan tussen de bomen of zo. Ik heb geen idee. Maar het ziet er wel leuk uit en het is ook uh, hard nodig... want ja het is natuurlijk wel het visiteplaatje als je als toerist Zandvoort binnenkomt. Ja, van de week wordt erover gesproken in de, in de raadscommissie... dus uh, dan krijgen wij te horen of die plannen allemaal doorgaan. Inderdaad, uh, verbetering van het uh, omgevingsstationsplein. Nou, er moet iets gebeuren. Ja, zeker. dat ben ik helemaal met je eens. over half, half drie in Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, goeiemiddag. Hier is Def Punk. The origin of the phoenix huh. All ends with beginnings What keeps the planet thinning uh, The force from the beginning huh. Love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 I'd rather be an Aztec warrior, go to any extreme, hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud, want this chingasso, Simon, and say, so let's get down, right now, in the dirt, what's the matter, you afraid you're gonna get hurt, I'm with my homeboys, my ties, my camaradas, kicking back on me, ganga, y pa' mi, no real nada, you're switching, going, that's it, like I capone, this. it, come throw out those, so don't ever try to sweat me, some of you don't know what's happening, que pasa, not for you anyway, cause this is for the raza,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 Some mafiosos with the pull-out weather So stupid-ass by Warsaw Sitting there wondering what's happening in can Muziek voor de oudere jongeren die op dit moment naar CfM aan het luisteren zijn. Deze zeer van Kid Frost en La Rasta. Ja, heerlijke muziek toch, hoor? Het is uh, lekkere, rustige achtergrondmuziek. <laughs> Zo is het. Nou, we hebben aan de telefoon uh, burgemeester Niek Meijer. Goedemiddag, uh, Niek. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ook voor de luisteraars thuis. Ja, we hebben jou even gebeld. Want we vonden wat berichten op, uh, op internet over dat jij woedend was. En ik heb even nagekeken waarom dat was. En dat is natuurlijk zorgwekkend. Want uh, mensen hebben tegenwoordig malingen aan boorden En doen maar wat ze willen. En, uh, Maar ja, ik ken jou natuurlijk een beetje. En ik dacht, ja, Niek Meijer, woedend? Daar wil ik meer van weten. Ja, misschien is het woord woedend uh, even extra sterk aangezet. Wat mij uh, echt is het eigenzinnig gedrag van een aantal mensen... niet alleen in Zandvoort, maar breder... die uh, niet opletten precies wat u zegt over uh, borden die geplaatst zijn... maar ook niet nadenken over dat zo'n reddingboot daar niet voor niks staat. Die is er voor de veiligheid van anderen. En misschien wel ook de betreffende zelf die dat doen. En als je dus daarmee de uitgang blokkeert, ja, dan ben je denk ik echt heel ongezond bezig. En ik dacht, laat ik dat nou ook eens op de bekende sociale media kenbaar maken. En eens kijken of mensen het ermee eens zijn. En ook gewoon eens willen helpen van wie doen dat nou. Want dat is eigenlijk de achtergrond om de veiligheid te versterken. Uh, en dan zie je natuurlijk een aantal discussies langskomen. Onze afdeling Handhaving krijgt dan een hint. De politie krijgt er een tip van, die doen allemaal niks. Ja, dat is nou net de discussie die ik daar niet wil voeren. Natuurlijk kunnen wij van alles leren, maar dit is een discussie die begint daarvoor. Die begint bij, waarom doen deze mensen dit? En kun je dat ook op een andere manier aanpakken? Want je kunt namelijk niet op elke hoek van de straat een politieagent of een handhaven neerzetten. Dat wil ik zelfs niet, maar we hebben ook de capaciteit daar niet voor. Ja, als ik dan de foto's zo bekijk... dan staan er dus duidelijk borden met verboden daar te parkeren... voor fietsers en bromfietsers. Ja. En het staat er helemaal vol met scooters. En ja, die boot kan natuurlijk niet weg. En ze zijn natuurlijk nu ook bezig met de verbouwing van de, van de KNRM-loods. En ik uh, reed er dus nog wat langs. Ja, die hele loods is echt helemaal gehaald. En die, die boot ja. kan daar dus echt niet in staan op dit moment. Want die mensen zijn natuurlijk hard aan het werk... En als ik dan inderdaad denk, ja, het is natuurlijk mooi weer. Mensen die komen naar Zandvoort en die. Ja, pleuren is misschien het verkeerde woord. Maar die zetten gewoon neer waar ze dan spullen neer kunnen zetten. En die gaan naar het strand toe. En bekommeren zich nergens meer om. En dat gaat met name u om het gedrag van die mensen. Dat ze gewoon ja, ja. daar malen gaan hebben. Dat is asociaal gedrag. Kijk, uh, wij weten allemaal met mooi weer. Uh, nou, zoals de laatste week is geweest. Dat het soms lastig is om je fiets en je scooter kwijt te kunnen. Maar dat rechtvaardigt op geen enkele manier dat je dat doet op een plek waarvan je met je gezond verstand kunt bedeneren. Dat is niet verstandig, maar er staan notabene ook nog, nog borden. Dan noem ik dat asociaal gedrag. En dat uh, er dan reacties op komen van... Ja, moet je beter handhaven, dan denk ik, dan zijn we echt de wereld op z'n kop aan het zetten. Ja, dat heb ik onder andere gedaan. Excuses daarvoor. Nee, maar het is gewoon fundamenteel, begint het bij het gedrag van de ander. En dan zijn wij gedwongen om soms te handhaven. Maar uh, de, de, de luisteraar thuis, maar ook de reactie uh, van mensen, die moet zich realiseren. Wij krijgen dan, zo'n melding komt er binnen bij de KNRM. Die wil uitdrukken, die komen daar te plekken en zien dat het is geblokkeerd. Als je dan uh, iets wilt gaan wegslepen, en met scooters is dat nog wat anders... dat kunnen ze ook zelf doen, uh, dan kost dat onnodig extra tijd. En bijvoorbeeld het wegslepen van auto's, wat we wel eens doen als gemeente... dat gebeurt eigenlijk alleen maar bij evenementen of markten... waar dat van tevoren al lang bekend is, en dat staat dan klaar. Ja. Maar je kunt niet voor een melding van de hulpdiensten al klaar gaan staan. Dat is gewoon onmogelijk te organiseren. Dus hoe goed bedoeld ook, of hoe aardig ook, zo werkt dat niet. Ja, is dan, uh, want er stond dan in van noteer kentekens van deze asociale mensen. Um, is het dan ook zo dat uh, je dan eigenlijk voor een soort schondpaal bent? Dat, dat mensen dan kunnen zien op social media... van nou, die scooter met dat kenteken... die staat daar gewoon een beetje asociaal ja. in de weg. Laat, laat die eigenaar maar eens uitleggen waarom die dat doet. Ja. Ook dat is dan de verantwoordelijkheid, denk ik, van onze samenleving. Het is niet de overheid die die scooters dan zet. Nee, het zijn die mensen die dat doen... Uh, en dus heb ik ook gezegd... nou, ik ben wel benieuwd of de samenleving... die eigenaren gaat opsporen... en ze die vragen gaat stellen. Ja. Want dat is ook verantwoording en dat leert ook heel goed van mensen... om dat de volgende keer niet te doen. Ja, want je berichtje op uh, social media... Die, uh, dat, dat is landelijk opgepakt, geloof ik. <laughs> Geen idee. Dat ging, uh, als ik dan kijk van... Uh, ja, burgemeester Zandvoort woedend. Dat wordt natuurlijk misschien een beetje uit zijn verband getrokken. Maar uh, ik kan me wel voorstellen, want ja... U gaat toch over de veiligheid in de badplaats? Ja, nou, ik, ik vind het echt toen ik die foto zag. En, en het is een combinatie met een, een uitdruk. Dan ben ik echt uh, staak op koken. Dat ja. klopt. Ja, dat is, uh, nou, het is nu landelijk bekend. En uh, laten we hopen dat uh, de volgende keer dat mensen zich goed realiseren... dat die borden, dat je daar niet mag parkeren, daar niet voor niet staan. Ja, en ik hoop ook dat mensen, als ze ergens hun fiets of scooter of auto neerzetten... Gewoon even gaan kijken en denken van... Ja, waarom staat nou zo'n reddingboot daar? Ja, om te redden mensen. Zo simpel is het. En nou, dat betekent dat hij gewoon al, elk moment... onverwacht moet kunnen uitrukken. Ja, en dat kon dus niet. Maar het is, het is uiteindelijk is het... gelukkig wel goed gekomen? Ja, ja, gelukkig wel. Stel je voor dat het ook niet zo zou zijn. Ja. Ik, uh, Nou ja, ik heb de foto's gezien. Ik vind het ook heel kwalijk dat het uh, zo gebeurt. En... Uh, Laten we hopen dat dat de volgende keer niet meer gebeurt. Ja, nou dat hoop ik ook. En Ik hoop ook dat uh, uh, de samenleving daar ook, dat, dat ook zo ziet en daar ook actief aan meewerkt. Al ja. misschien herkennen ze wel mensen met die kentekens. Of dat die eigenaren hebt dan het lef om je bij mij te melden en te zeggen waarom je dat doet. Ja. Maar dat zien we dan ook vaak in de samenleving, dat niemand zich dan meldt. Ja, ik heb een bericht gezien van, uh, van iemand die dan uh, wel aangaf dat het uh, de scooter was van haar man. Het was een Duitse toerist. Oké. Okay. Je had dat gehuurd? Ja, ik, ik heb het niet gevolgd, dus. Uh, we gaan het zien. Nou, in ieder geval uh, hartelijk bedankt voor de, voor de re reactie. Graag gedaan. En uh, laten we hopen dat het niet meer gebeurt. Nee, nee dat, dat, dat is uiteindelijk het effect wat wij beogen. Ja. Ja? Nog een uh, laatste vraag over de verbouwing ja. van de kraan Loods. Enig idee hoe lang dat nog gaat duren? Um, dat is een goede vraag. Hij zou in september, begin oktober worden afgerond... maar we hebben vertraging gehad omdat er onverwacht... aan de achterzijde kabels en leidingen opdoken die niet stonden geregistreerd... Dus ik, ik denk toch zeker dat het tot in uh, oktober, uh, november doorloopt. Ja, nou, het wordt nog heel mooi weer, dus... Uh... Ja, ja. <laughs> dat is maar goed. Dat is maar goed ook. En uh... ja. laten we hopen dat het uh, eenmalig is geweest dat de ritmoot niet kon uitdrukken. Ja, prima. Hartelijk dank voor, uh, voor uw reactie. Graag gedaan. Oké, okay, passie. Dag. Dag. Dat was uh, burgemeester uh, Niek Meijer inderdaad van uh, Geen Scooters en uh, andere... Uh, Voertuigen neerzetten bij de KNRM daar op de boulevard. Want ja, moeten ze uitrukken, dan moeten ze er ook wel uit kunnen natuurlijk. Dus hou dat goed in de gaten. We gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. En zijn daar nog twee uur lang bij. Tot zo. Her name was Lola. She was a show.